Even naar een herbergzame samenleving. Als lekker, blijf ik deze weg vol. Loopt die met mij mee? je bent Mag je mag niet meer regeren tijd om te smeren. je, hermen, je bent een eiksel. Mag hermen, me me. we moeten jullie weer, dit een keer. En van fortuin, doe mij er nou maar een baas. Je lijn van liberalisme lamp ik lekker aan mijn laars. Denk je populisme maar één Lekker warm, lekker warm. Fortuin tot in je blinde dar. Elke keer, als ik je op de zie, spring je op en neer. Mijn dat gaat te wat doet die eigenaar nou weer? volgens nu is zeer Slecht gemotiveerd. Ik moet werken voor mijn geld, die rode woorden gesubsidieerd. Nee, dat is wel lul. Er komt nog echt een einde aan mijn geduld. Dus tenzij iemand deze man wat opratten met die vent! ZANG EN te blijven lopen. Ik zeg, stoppunt, die helpen je. Voor ons alle verantwoordelijkheidsbesef. Ja, als die begon, niet was neergegaan, dan had niet je over hem gegaan. Bim, tolijke mensen vonden hem zo slim. En ze werd hij populairder dan. Bim, ben je niet mat? Heb je eigenlijk ook één stem gehad? We zouden je weg naar mijn ris. Je hebt er nog altijd mis met dat charisma maar van een plat mat. Je bent alleen maar tot last. Op wat ben werd die gast. Staatsman, laatst man, je kan er geen vuk van, je kan er geen buk van, staatsman, laats man, staatsman, mijn laats man, plaats man, staatsman.